Waterbalgemoed met het NOS Journaal. De bijtellingsregeling voor schonere auto's die zakelijk worden gereden... heeft de afgelopen jaren geholpen om de CO2-uitstoot terug te dringen... zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Tegelijkertijd werd de luchtkwaliteit in de onderzoeksperiode slechter. Dat komt doordat de lage bijtelling ook gold voor bepaalde vervuilende dieselmotoren. Vorig jaar zijn de regels aangepast. Alleen voor geheel elektrische auto's geldt nog een korting op de bijtelling. Bij Katwijk hebben archeologen de restanten van een Romeinse weg gevonden... met daarnaast een gracht waarin aardewerk, munten en andere voorwerpen lagen. De provincie Zuid-Holland spreekt van een absolute topvondst... en een grote verrassing onder meer vanwege de goede staat waarin alles verkeert. Zo waren onder de weg nog de Eikenhouten Palen aanwezig... die verzakkingen moesten tegengaan. De opgravingen werden gedaan bij de aanleg van een nieuwe weg... tussen Katwijk en de A4 bij Leiden... De jacht op grizzlyberen in de Verenigde Staten blijft verboden. De overheid had de beren in het Yellowstone National Park geschrapt van de lijst van beschermde dieren. Hun aantal is in 40 jaar tijd gestegen van 136 naar zo'n 800 en dat was volgens de autoriteiten voldoende om de jacht te kunnen hervatten. Maar natuurbeschermers stapten naar de federale rechter en die stelde hen in het gelijk. De grizzlyberen in Yellowstone houden daardoor dezelfde beschermde status als de grizzlies in andere Amerikaanse natuurparken.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 Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige hits. Waaronder de Skymasters, de Ramblers die hebben klaarstaan. Maar nu juist de Butterflies met Dixieland. Zaterdag, smitter, zijn we allemaal blij. Want er is weer een week van blokken van been. je op de C's, kom met mijn vrienden bij me. En dan gaan we flink repeteren.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 Zonder goed getroffen, we voelen ons gezworen kameraden van elkaar Dat wij zo graag jachten, vindt mama een catastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar Maar al trekt zijn ledelijk snuit, we gaan toch vanavond uit hey, hey, hey,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 Want dit behang zou om te zonen zijn, want dit behang zou om te zonen zijn. Dit is de laatste keer, voortaan wassen wij geen tenten meer Van 1 meter 98 lang Mensen zeggen, laat me koud. Ga iets kopen waar ik zo naar verlang. En dat is een ledikantje klein, maar het moet beslist uitschuiven. zijn tot 198 meter achter 9, 1 meter achter 1 meter achter meter achter Ja, en dat was muziek van de spelbrekers met. 1,98 meter 98 lang. En daarvoor hoorde u Jan Corduweener met een dansliedje Deind. En de volgende artiest zijn er meerdere. Het zijn de Straatzangers, was in de jaren 50 en 60... een zeer bekend en populair Nederlands zangduo. Bestaande uit Max van Praag en Willy Alberti. En de twee heren hadden diverses met nummers als... aan het strand, stil en verlaten...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 Je bent al veel te laat. Het hele dorp is al komen kijken naar de bruidegom die in zijn hemd staat. Oh, kom uit de beste mijn liefste. Dit is mijn dag. We're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 En was daarna tot 1965 nog zeer succesvol binnen Nederland. En uh, in het jaar verliet uh, Van Leeuwarden de groep om als Nederlandse soloartiest uh, door te gaan. Dit leverde hem meteen de grote hit Sofietje op. En ik denk, die ga ik ook voor u draaien. Johnny Lyon met Sofietje. Zij dronk met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamse terras.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 Het is een liedje met een lach Dat ik hoor sinds ik haar zag Sinds ik haar zag Ik zag meisjes in Parijs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 Let's kick Van tegenslag, omdat je met mijn hart verdween. Kom, vertel me regen wat ik voel. Maak haar hartje vurig, want ze is zo koel. Cool.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 dat we 20 graden krijgen. Dus ja, bijzonder weer. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, auto autolonstalige hits. Zometeen onderweg Trea Dops. Ook de kleine, drie kleine kleutertjes komen eraan. Niet eentje, maar het zijn er drie. Maar eerst hier Willeke Alberti met dat mooie nummer Spiegelbeeld.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 Net als alle staren roem, roem, roem zoals de troom. Maar je reek naar mij niet om. Is dit maar bloem. Waarom? Oei, de trapenzaam ja, boerie. Trappen ze uit voor wie. De trappenzaam boerie. De trappenzak voor wie. De trappen zaan boeien. De trappen zou voedien. De trappenzaam boerien. De trappen zou voor wie.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 Zoveel, so ja, zoveel so van je haal.